Dat kan een bron van nieuwe conflicten worden... net als het exacte verloop van de grens. De Soedanese regering in Khartoum die was de eerste die het onafhankelijke zuiden erkende. President Bashir gaat later vandaag naar de officiële festiviteit... in de zuidelijke hoofdstad Juba. Door de splissing is Soedan niet meer het grootste land van Afrika. Dat is nu Algerije. Zoutproducent Friza mag zout gaan winnen onder de Waddenzee. Nu gebeurt dat alleen op het vaste land...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 Israël heeft 65 buitenlandse luchtvaartpassagiers teruggestuurd... die bestempeld zijn als pro-Palestijnse activisten. Onder de anderen werden geweigerd voor ze het vliegtuig naar Israël namen. Ze wilden vanuit Israël doorreizen naar de westelijke Jordaan-oever... om daar hun solidariteit met de Palestijnen te tonen. De actie is een alternatief voor de Gaza-vloot... die niet uit Griekenland mocht vertrekken. Het weer, vannacht eerst aan zee en enkele bui, maar later ook landinwaarts. Morgen overdag blijft het buiig, later vanuit het westen droog... en het wordt 19 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, NCRV. Zomernachten.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 Gefeliciteerd. Dankjewel. Ga je fijn luisteren? Ja. Ga maar op de plek liggen van mij. En mama zit in het vliegtuig, die kan ons niet horen. Het is dus de enige die ons nu kan horen, dat ben jij en ik. Hey. Ik ga een verhaal vertellen over waar ik vandaan kom en wie ik ben en waar ik heen ga. Dus ga maar fijn liggen met Kugelien. En dan gaan we samen anderhalf uur een mooi verhaal. Ja. Dag. Kijk, ja, ik niet, hij gaat over. Ik ga een liedje voor je spelen. Dag lieve Joen. Okay, go. Mijn Joon is 9 jaar geworden en als verjaardag cadeau dacht ik, ik ga een levensverhaal vertellen aan haar. Maar niet alleen aan Joon, ook aan al jullie luisteraars. Dus ik hoop dat jullie met mij meegaan op mijn reis. Uh, ik word deze maand, uh, over twee maanden, ook 40. Ik ben 20 jaar bezig, dus ik ga jullie meenemen van 20 jaar geleden. Het dorp waar ik opgegroeid ben tot waar ik nu sta, hoe ik me nu voel, hoe ik me nu leef. En um, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik ben er. Uh, ja, toch wel meerdere maanden bezig. Dan voel je je toch wel... Uh, en nu moet je het alleen doen. dan zit Lieve Joen thuis te luisteren. En dan gaat hij het verhaal. Lieve Joen. Papa is uh, opgegroeid in Lansmeer. Uh, uh, met een hele gelukkige papa en mama. En mama kwam uit... Uh, mijn moeder kwam uit Ierland. En... Uh, ja, als jong jongetje is dat, is dat toch wel... Ja... Dat is wel moeilijk, uh, maar ook heel mooi. Ik ben nu zo blij dat ik half-Iers ben. En als ik dit soort muziek hoor en ik kom in Ierland, dan voel ik me zo Iers. Maar ook uit Landsmeer en ook uit mijn vader, die, die in Amsterdam-Noord is opgegroeid. en uh, Ik in Amsterdam-Noord en mijn vader in Amsterdam. Zijn we in een dorpje opgegroeid. Uh, vlak onder de rook van Amsterdam. Dus soms dachten we ja, dat we echt Amsterdammers waren. Maar eigenlijk waren we natuurlijk een paar Pummels uit uh, ons dorpje, het landsmeer. En daarom... Uh, ja, zijn we geworden wie we geworden zijn. Dat dorp heeft ons natuurlijk wel gevormd. Het heeft ons... Mij gevormd toch. Totdat tot, tot, tot ik altijd... De stad mooi vind. Maar ook eigenlijk alle mensen van de wereld mooi vind. Een dorp leert je dat wel. Maar de liefde voor Amsterdam is toch... Uh, heeft toch gedoemd besluiten dat we nu in Amsterdam wonen met, uh, met elkaar. En... Uh, ja, dat heeft een ja, heel belangrijk gespeel. meer verder. We zijn... Uh, op een gegeven moment groeien eruit. Groeien uit dat dorp. Groeien uit, je voelt dat er meer is. En, en je voelt dat Amsterdam is. En je voelt dat wat er speelt. En... Ik, ja, die hang naar Amsterdam is er altijd geweest. En ook met al die feesten. En de eerste feesten. Van, we gingen altijd uit in Amsterdam. En de house parties in Amsterdam. De eerste reefs waren in Amsterdam... School ging heel goed in het begin, maar op een gegeven moment ging het toch wat minder toen, toen we de housemuziek hebben ontdekt. Toen was het drie, vier keer in de week. Ja, eigenlijk alleen maar house en uh, weinig school, helaas. Dus, June, uh, goed je best doen, hè? Dan, maar toch, ik ben heel blij dat ja, natuurlijk waar ik nu sta met mijn house. Um, maar wel een mooie opmerking was ook van mijn vader: van, uh, Nou, Dunk, wat dacht je ervan? Ga je nog eens wat doen? En toen ben ik een feestje gaan geven. En uh, het eerste feestje, ja... Ik heb thuis alleen maar gesprekken gehoord vroeger... gaan nooit voor de baas werken. En dat heb ik ook niet gedaan. En dan ben ik ook zo blij om in mijn leven. Dat ik mijn leven heb kunnen inrichten om niet voor de baas te werken. Maar met mezelf, met mijn vrienden, met mensen. Met een... Dat was een heel wijs en heel goed advies dat ik graag heb opgevolgd. En het eerste feestje was voor 300 mensen. Maar het tweede feestje was eigenlijk waar het om ging. Uh, we dachten 3000 mensen zouden komen. Maar kwamen er 11.000. En uh, ja, dat was natuurlijk het begin van ons. Ja, het hele... Ja, mijn leven. House heeft mij echt veranderd. Het heeft de hele generatie veranderd. En ja, het, het House heeft denk ik een hele grote... Twintig jaar geleden begonnen een hele nieuwe grote groep in Nederland. Ja, is daar gaan, gaan luisteren en leven en andere ideeën en gevoel. En vrienden. Ja, en toen kwam dat beroemde woord gabber. Je, je vriend. Euh, hakken. Dat, dat, dat hardcore. is dat, dat, ja, dat, dat, niet zo heel mooie muziek, mensen. Ik zal zo een plaatje laten luisteren. Uh, wat voor muziek het is. Maar het heeft wel echt, echt. Het was toen. Wij wilden eruit. Wij wilden nieuwe dingen doen. Wij wilden anders. We wilden niet dat handtasje op die dansvloer We wilden niet naar een bandje kijken. We wilden, wilden gewoon. De hand against the speaker wilden we. We wilden, wilden, wilden gewoon. Ja. Knallen, met vrienden, met, met groepen. En het hoogtepunt was er wel, denk ik, dat we met 150 bussen vol naar België zijn gereden. En daar, daar kwamen er ineens 10.000 Nederlanders in trainingsjassies, kale kop, met elkaar. De buitenwereld dacht dat een leger van, ja, wat is dit voor mensen? En wij allemaal met elkaar lachen en leuke tijd beleven. En dus dat was de gabber. En de gabber heeft, denk ik, de basis gelegd voor mij, maar ook voor heel Nederland. Uh, dus ik ga u een plaatje laten luisteren. Uh, put, your oh. yeah. you you put your hands against the speaker. You want the knife. You want to die. Drill sucker. Put your hands against the speaker. You want the knife. You wanna die, drill speaker. Put your hand against the speaker. Die. drill speaker. Mensen schrik niet. Uh, het is mijn heel leven. Maar ik moet het natuurlijk wel laten luisteren. Ik ben er ook zo trots en stoer op dat we dit op Radio 1. Dus mensen die nu in de auto zitten of in de vrachtwagen of waar dan ook... Of Junior, je bedje, schrik niet, het plaatje gaat zo los. We laten hem heel even horen. Zijn we allemaal wakker? Zo. Ja, wij waren in ieder geval toen heel wakker. <laughs> Zeven jaar lang hebben we dit met, uh, ja, met een paar vrienden. En we begonnen met één feestje en meer feestjes. en duizend, tienduizend. En op het hoogtepunt uh, heeft men ingeschat dat zelfs één op de drie jongeren... Uh, ja, zich, uh, ja, een affiniteit had met, met hardcore en met het hele verhaal. En, uh, ja, ik vind het zo leuk om dit te vertellen, nu. En ook tegen jou, June. Dat ik jou kan vertellen waar ik vandaan kom en waar ik waar we heen, ja, daarin sta. waar en... die hardcore, ja, dat was dat, dat, dat, zo mooi. Maar ja, toen kwam één hele grote jongen voorbij. Die, ja, dat totale... Ik heb nu laatst weer teruggekeken. En daar gaan we een klein fragmentje van laten horen. Dat was Gabber Piet. En dat was eigenlijk ook wel weer de grap als ik het nu weer terugzie. We namen onszelf zo serieus en we vonden onszelf zo stoer als jochies. En, maar ja, dan zag je de Gabber Piet. En nu zie je pas hoe de buitenwereld soms naar ons keek van... Ach, schattig. Uh, en wij waren die 18, 20-jarige binkies, dachten we. Maar eigenlijk waren we toch pas kleine jongetjes op weg naar, naar een nieuw verhaal. Maar dat hadden we toen niet door. Um, maar dat, ja, de dat, ja, dat, dat, dat Gabber Piet moeten we even laten horen... Ja, dit, dit was gewoon het begin van de, ja... Het was soms wat jammer is wat commercie dan ook weer doet. En ook toen, ook nu nog steeds... Dit kan toch echt niet als je dit hoort. En, we, en, en serieus alle mensen, de, omdat ze een centje konden verdienen. En zo jammer. En, maar ook wel goed. Dingen komen, dingen gaan en wij dat gewoon niet door... hoe, hoe we zelf in ons trip zaten... En, dus Gabber Piet was het einde van de periode, maar ook wel einde voor ons. En wij volgden ons hart, ons gevoel. En wij wilden, ja, wij wilden nieuwe dingen gaan maken, nieuwe. Wij werden ouder en ja, je, bent, je wordt 25, je wil nieuwe feesten gaan geven. Je wil, ja ik, en ik zat helemaal vast in dat leven. Ik had, ik had een hele lange relatie vanuit, dat vroeg je ook nog vanavond. En, maar vertel eens wat over, over, over je vriendin. Ja, ik, ik heb een jeugdvriendinnetje gehad, Yvette heet ze. En dan ben ik gewoon vanaf mijn zestiende tot eigenlijk mijn hele periode mee geweest. En heel, heel bizar eigenlijk, dat hele leven. Vanaf mijn zestiende, achttiende, werken, vriendinnetje, succes. Miljoenen platen verkopen, vier miljoen platen. Het, het succes, en alleen maar. En, en ik, had de heen, ja, ik leefde het niet eens echt meer. Ik keek niet eens meer in de spiegel hoe ik eruit zag. En op een gegeven moment keek ik in de spiegel, dan zag ik iemand van 94 kilo die niet echt gelukkig meer was. En, uh, ja, dat moest echt anders. En, ja, toen kwam het grote, uh, ja, het grote licht in ons leven. Toen kwam mama in, de, in het spel. Toen kwam uh, mama Liska. De eye-opener van het hele verhaal. En Amsterdam speelde daar een hele belangrijke rol in. Amsterdam liet me voelen wat, wat er allemaal meer was in de wereld. Nieuwe mensen, nieuwe inspiratie... Maar ook mama. En nou, ik zal je ook vertellen hoe ik, hoe ik mama ontmoet heb daarin. Ik was aan het werk op het, op het feest. Ook weer natuurlijk op een hakkenfeest. Nee, niet waar ik licht nu. Op Inner City. Toen waren we al een nieuwe periode bezig. Maar in België. En toen zag ik een, een meisje achter de bar. En toen dacht ik, wauw, wat een mooi meisje. Wat een mooie, sprankelende energie. En dat was mama. Alleen, ja, ik had ook nog iemand thuis. Alleen, ik ging helemaal indruk maken de hele avond... De hele avond proberen, Ja, we zijn met z'n rondje gelopen. Toen viel zij nog op de grond met dansen. Dus, en allebei waren we een beetje klunzig. En toen, ja, toen terug naar huis, toen moest ik eigenlijk naar... Een, ja, daar slapen. Ik ben gewoon helemaal met mama teruggereden, met de bus. Terwijl mijn auto daar nog stond. Om maar indruk te maken. En uiteindelijk, ja, ik, ik heb mama toen niet meer gezien. Maar ik, ik voelde toen wel iets van, nou... Dit, dit er is, wauw, wat is Wat is er nog meer? En ik ben mama toen uiteindelijk twee weken later weer tegengekomen op En toen ging iedereen huis, of ik, toen bleef ik in Meentje in Amsterdam. Omdat ik, ik weet niet, ik voelde iets. En toen ben ik mama weer tegengekomen. En toen ben ik met Liska zijn we gaan dansen en dansen. En toen zijn we z'n tweeën naar het strand gegaan. En ja, toen voelde je, ja, dit, dit, dit is echt. Dit is het. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik verteld, ja, het gaat echt anders. En toen ben ik met mama zijn, ja, die heeft mijn hele nieuwe, mijn nieuwe pad, nieuw leven, nieuw, nieuw verhaal. En het was allemaal in het jaar 2000. Uh, een heel bijzonder jaar ja, is geweest voor mij. Het einde van die hele hardcore periode, nieuwe feesten, nieuwe mensen leren kennen. En toen ja, toen met Liska echt in aanraking gekomen met de echte, wat de echte liefde, wat de ware liefde kan betekenen. Dat was zo bijzonder. Alleen ja, dan... Dan is alles, alles mooi. En Amsterdam werk en leuke vrienden. En... en toen kwam ineens... Toch 1 september. En 1 september ga ik zometeen... Een fragment laten horen. Ja, wat natuurlijk voor mij... Een hele... hele ja, bizarre dag was... Bij een ongeval vannacht op de Europa Boulevard is een 24-jarige Amsterdammer om het leven gekomen. Hij verloor de macht over het stuur toen hij bij station Rijden A10 op wilde draaien. De auto slipte en kwam tegen een boom tot stilstand. Een taxichauffeur waarschuwde de politie die hem bewusteloos in de auto aantrof. De man werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht waar hij vannacht overleed. Zo ben je een broer en zo ben je het niet. Ik ben met jou overleden. Jij was mij en ik was jou. Zonder jou moet ik verder, en dat zal ik altijd doen... met wat jij altijd voor stond, in mijn denken en doen. Voor mij ben jij niet dood, alleen maar overleden. Door mij en met mij blijf jij leven. Nooit zal ik jou vergeten. Duncan. Ja, dat was... Ja de, voet, de, de, de echt, ja, de vloer onder je voeten vandaan zakken. Als mij zo je broertje weg is. Je, ja, sommige mensen, natuurlijk als je jong bent, heb je het nog niet zo door. en heb je de, hè, Zoals June en Phoenix hebben een <gacht> ruzie met elkaar. Die slaan ik als kop. Maar toen voor mij was dat wel mijn, mijn alles. Mijn, mijn vriend, mijn partner, mijn zakenpartner, mijn alles. En dan gebeurt dat en dan... Ja, ik had er nooit van mogelijk gehouden dat dat kon. Toen niet bij ons. We waren toch het geluksgezin waar alles perfect was. Succesvolle jonge mensen. Mooie nieuwe vriendin. Gelukkige ouders thuis. Mooi dorp, mooie stad, mooie woning, mooi alles. Ja, weg. En dat was toen een hele... Ja, de grootste keerpunt in mijn leven. En in dat jaar van 2000 waar je... Eerst is, is Liska hem ontmoet. Dan een nieuw groot feest sensation bedenkt. En dan daarna Miles. Ja, de, de, groter dan dat werd dat niet. Ik, ik, ik, voel, ik wist het ook niet meer. Dus ik moest gewoon ik moest stoppen. Ik moest stoppen met werken. Ik ben, ik ben, en mama en Liska heeft mij zo op dat pad gebracht. Van, denk niet daar zo sip over de dood. denk Maak er wat moois van. Je bent hier, je bent hier even en elke dag geniet je van die dag. Daar is het zo belangrijk in geweest. En ook samen gaan reizen, samen naar India. Samen in aanraking gekomen met spiritualiteit en wat het inhoudt. En ja, dan ook, ook dat, hoe dat allemaal was toen die, die begrafenis. Dat er zo'n. Bijzonder iets. We gaan u zometeen de vrachtslende laten horen... hoe we op de radio... maar toen een radiochasson zelf. Toen hebben we een uitzending zitten maken. Tegenover me staat uh, Duncan Stutterheim. Hij heeft uh, donderdag zijn, zijn broer verloren bij een auto-ongeluk. Duncan namens de luisteraars van Slim FM. Heel erg gecondoleerd uh, met het verlies van je broer. Ik wens je heel veel sterkte toe en steun van iedereen uh, die erna is. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen, maar... Het is wel heel toevallig en he? te de passen deze plaat. Zijn plaat ook. Gaan. Gaan. Gaan. Nu. nu. Dit, dit kan je aan niemand uitleggen. Dat, dat ik hier nu lachend. En dat ik hier vol energie, vol, vol, vol goede moed en vol goed vertrouwen in de toekomst. En dat ik niet bang ben. En dat ik afscheid neem. Van fysiek fysieke maar dat hij altijd bij mij is. Altijd. En altijd zijn we samen en altijd gaan we ervoor. Ja. Het is een hele bijzondere radio uitzending geweest waar we... Alles liet er lopen en alles... Alles gewoon maar op ons af lieten komen. Alles maar... Ja, op gevoel. Alles, liet, alles was open en mooi. en Die uitzending was... En, maar alles gewoon, was gewoon positief. Zo bizar. Dat kwam ook met, met mij als in Ierland was geweest. Een paar weken ervoor was mijn oma overleden. En Ieren vierden hun leven. De Ieren drinken op hun doden en ik stond daar met Miles en dan toen was die, nee, onze oom dood toen zei hij van wauw zo is het wel heel mooi doodgaan dat je met een bier en... en zo zijn we ook gekomen op dat hele vieren van Miles dat hele positieve vrolijk zijn het mooie hoeveel pijn het ook deed hoeveel hoeveel, hoeveel verdriet ik ook had en um... Wat mij wel heel veel geholpen heeft in die tijd was uh, ja, de muziek. En niet housemuziek dit keer, maar Rachmaninoff. Ik heb uh, vroeger van mijn oma, van mijn vader uh, muziek geleerd, pianomuziek. Ik ben geen briljante pianist, maar ik heb wel iets kunnen spelen. En pianomuziek heeft me altijd heel erg geraakt. en ja, Dat concert van Wiebi, van Rachmaninoff, het uh, pianoconcert nummer twee. Ik denk dat ik het wel honderd keer gedraaid heb. Daar wil ik heel graag een stukje van laten horen hoe, hoe, dat, hoe, ja, hoe je daarmee kan, muziek dingen kan verwerken. Hoe je erin kan gaan, hoe het, hoe het voelt. Deze muziek heeft me zo erheen getrokken. En. Dat, dat ik voelde dat ik leefde. en dat ik er was. en dat ik er echt ben. En dat wil ik ook, dat wil ik je ook echt meegeven. Je leeft nu. Je bent er nu. En er zijn geen toevalligheden of toekomst. Of... nog een klein dingetje over mij. als daarin, dat verhaal. je hoort net die taxichauffeur. En... ik stap de dag daarna uit. en ik hou een taxi aan in Amsterdam. en. en welke taxi stap ik? In die taxi die bij het ongeluk was geweest. En die vertelde mij het hele verhaal. En vanaf toen is het gewoon een hele wereld voor mij opengaan... Van dat we nu in de synchroniteit, en we leven nu, en we leven samen... en we leven met elkaar. En ja, met dit thema, ja, je gaat dood. Dat weten we allemaal, dus maak er dan echt iets... Ja, iets te geks van, en maak er iets moois van. En wie mij ook zo geholpen heeft om, om dit hele thema... sowieso natuurlijk Liska mij daar al... Dat hele thema gezet. En, en over nalopen denken hoe, hoe mooi het kan zijn. Maar ook... Ja, single Yen Rinpoche. is een Tibetaanse leermeester. Het is een beetje ingewikkeld soms. Als je echt een boek leest. Maar je moet het echt... Probeer het echt. Het, het Tibetaanse boek van leven en sterven. Het is zo'n fantastisch boek. En ja, ik zou heel graag gaan met een klein stukje van zijn teaching. En dan gaat hij over de dood vertellen. En zo ja. Hoe hij dat doet, is toch op een andere manier dan hoe wij het bekeken. When we really look into death and try to understand what is really death, what is death? This is what the teachings really, how would you say, teach us to really look and contemplate and reflect into death. If, you, if I put it another way, if you just start thinking of death and the at the bitter end, the tragedy and so on, of course it will naturally depress us that's not the point the point is to reflect on death is not the point of making us depressed but rather because death when you really look into it, is is actually more than what we take the death to be in fact a great Tibetan saint called Milarepa great yogi saint and a poet he said in horror of death I took to the mountains and meditated on the uncertainty in the hour of death. Now capturing the deathless, unending nature of mind, all fear of death is done and over with. That is to say first of all maybe we're a little bit scared of death, but then the teachings advise us and also I very much tell to my students that do not think of death when you're depressed. Do not think of death when you're weak. Uh, you know, and it might not be such a good idea. Um, but rather, do not think of death when the weather is bad. <laughs> but And when you feel miserable, you see. But rather think of death when you are inspired. Where you, There are certain moments in our life where we're naturally introspective. We're kind of naturally introspecting in that we look into the really the deeper issues of life. Our minds are open, our hearts are open to look deeply, to, have to really understand what is life. At such moments, it's very good to reflect on that. Because by reflecting that, you might actually understand what death is all about. And from that knowledge comes an understanding and a confidence, and perhaps a fearlessness with which we could face death. Is that clear? Het was ook leer voor mij. Hoe iemand in, Turkien, hier in drie minuten over de dood... waar wij soms het hele leven over doen... al na anderhalve minuut mensen aan kan laten lachen... over het onderwerp de dood. En dat was mijn keerpunt. Dat was mijn keerpunt over, over ja, het leven. Over de dood. Over de ja, dood is natuurlijk, ja, die is er. Maar het leven is er ook nu. Daar gaan we dan wat van maken. He, ik vroeg aan jou ook vanmiddag... He, van, wat is dan God voor jou? En voor sommige mensen is God niks. Maar voor jou, toen zei hij van... Ja, nee, ja, ik wil wel met Lex, heb ik gesproken. En Lex is een mevrouw... Die heeft dan gesproken met mijn dochter. Met jou, June, en dan... Toen zei hij van, ja, ze heeft me echt geholpen. Omdat ze met de hemel praat. Ik zeg, maar welke hemel dan? En toen zei hij, ja. Ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is toch ook God dan, toch? Ik zeg, ja... Dus God, het is er, het is er altijd en alomvattend. Al, al en of het nou de Tibetanen is, of de, of de moslims, of christen, of katholiek. Ik ben katholiek opgevoed. En op een gegeven moment dacht ik, is, is, is dit verhaal, is die man nou echt Sinterklaas? Hij bestaat helemaal niet. Dus de, de figuurlijke vorm ook van, van dat vind ik prachtig. En op jouw manier, Joe, jij, heb jij met Lex gesproken? En toen zei hij ook, met, met, met, met, zij, heeft ook zij praat met God... En ze heeft een nummer gezongen en die wilde je heel graag horen. Van Calling Up To Heaven. En we gaan ook vanuit de dood nu in het donkere. Gaan we gaan gewoon naar het, naar het licht, we gaan naar het wit. We gaan naar Calling Up To Heaven van Kraken Smaak. Van Lex Impress die het zingt. Het is tot half twee zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht, Duncan Stutterheim. Eigenaar van evenementenorganisatie ID&T. Ja, Call Up To Heaven. Daar hebben we ook nog gebeld. En toen we belden met de hemel, toen voelden we ook dat we... Ja, dat witte. En daar, daar begon eigenlijk dat hele... Ja, dat tweede grote blok in mijn leven eigenlijk. Uh, vanaf 2000, het wit, het vierde, kleine begrafenis in het wit. En uh, daar, daar begon eigenlijk de, het hele verhaal nu... Waar we, waar we de laatste tien jaar, elf jaar nu alweer aan gewerkt hebben... en gedaan hebben, geleefd hebben. En waarom dat wit? dat wit was inderdaad... omdat dat zwart vonden we zo donker, vonden we zo jammer. Van waarom ben je nou verdrietig? We willen juist het leven vieren, we willen vrolijk zijn. Daarvoor hebben we wit gemaakt, daar komt Sensation White ook vandaan. En want we vroegen aan mensen van... Als je komt, be part of the night, dress in white... als een kleine knipoog naar Miles. En de eerste keer kwamen 30% van de mensen in wit. En, maar de tweede keer bijna iedereen. En de derde, keer ja, was het gewoon Sensation White geworden... Het is zo apart als je nu in Brazilië je verhaal moet vertellen... over elders in de wereld. Ja, dat wit, dat wordt mooi bedacht. Ik zeg, ja, maar het is, het, het, het is niet bedacht, kennelijk. het is gewoon zo geschreven. Het is, het is zo, het was... Wie bedenkt nou dat je een begrafenis in wit gaat doen? Ja. Niet, dat was zo. En dat was zo... Natuurlijk, zo... En omdat we, omdat we gewoon voelden van dat je dat in, dat nu, in dat nu zit, dat was dat nu. En we vragen ons dan ook vaak af... hoe zal ik zijn als ik sterf? Het antwoord daarop is het volgende, zoals de staat van onze geest nu is. En dat wil zeggen de persoon die we nu zijn. En zo zullen wij zijn op het moment van de dood, als wij niet veranderen. En daarom is het van grootste belang dit leven te benutten om onze bewustzijnstroom te zuiveren... en daarmee onze fundamentele wezen en karakter te zijn. Dat is ook van Rinpoche. En dan... Dat, met z'n allen dat witte en sensation. En we begonnen eindelijk dat feest. En daar, daar, daar, daar is dat hele rise van gekomen. En de nummers en... Zo'n... Ja, vrolijk en liefde. En... Maar het had ook de keerkanten voor mij. Succes kwam weer... Uh, alles ging weer ineens weer helemaal te gek. Maar toch er zat ergens nog wel een gevoel van... Het is nog niet helemaal af. Ik had mijn leven lang, van mijn zestiende, hard werken. Dat jeugdvriendinnetje, Liska ontmoet, allemaal en mijls. Wauw, wat was dat veel. Wat was dat veel. En toen, en toen moest ik gewoon nog... Ik moest ik moest, ik moest er even, er, ik moest even eruit. Gewoon. Ik moest even wat anders gaan doen. Ik moest even alleen zijn. En toen kwam eigenlijk het allermooiste briefje wat ik ooit heb gehad. En ik heb hem hier helemaal ja, half verfrommeld. Maar ik heb hem nu al heel lang. En dat is het briefje van mama, van Liska aan mij. Hij is op 13 februari geschreven. Zo bizar, want dat is haar verjaardag. In 2001. Dat was dus een half jaar na Miles, En dan moet je dingen in het leven, moet je gewoon op de rit gaan zitten. De dood, en het is... Het kost tijd, het kost... En dan... Maar zij schreef aan mij... Op een briefje uitgescheurd uit de Alchemist. Dus ze gaf dat boekje aan me, van hier, Dunk, lees dit boekje nou. Dus er staat echt, ja... Dag lieve Dunk. Omdat ik toch graag wil dat je het leest... Ik geloof dat ik in de vorige had geschreven dat ik blij was dat ik je tegen was gekomen. En dat ben ik nog steeds. Dit boekje gaat ook over dingen die toevallig op je pad komen. En allerlei dingen, maar lees het maar gewoon. Dank je wel voor alle leuke dingen Lisa en zo, Lies van Liska. Oh, je PS. Ik zou je best wel missen. Maar ik vind het goed dat je je hart volgt. Dan kom je zelf weer bij jezelf terecht waar je moet zijn. Ik vind je heel lief. Veel plezier. Het liep anders dan ik had gepland. Nee, niet dat ik het liep anders dan gepland. En als er wat is, kun je me altijd bellen, liefst Liz. En Dunk ging op pad. Dunk ging... Ja, ik heb hem bij me. De playboy waar ik toen in stond. Het ziet mijn jaren... Uh... Het, het, ik had uiteindelijk het Playboy-interview hoor. Het grote Playboy-interview. Ik dacht, de man, sta ik daar dan in een Paarse Lamborghini? Groot in mijn auto. Dunkers, tutterij <gif> Dat Het is wel zo leuk aan het leven dat je soms terugkijkt. En nu, nu dat ik dit nu aan het doen ben en aan het vertellen ben, ook aan jou kan vertellen. Dat het allemaal periodes en fases en gevoelsperiodes zijn. En dat je daar doorheen gaat. En, ik denk, als je me altijd maar bewust bent op dat moment... en dan groei je weer door. En ik groei wel altijd door. Ik ga wel altijd... Ik kijk wel soms goed terug. Ik wil wel terugkijken. Ik vind het ook zo mooi om dit nu te doen en te vertellen... omdat je dan terug kan kijken en kan voelen hoe het zit. Hoe was ik toen? Maar die Playboy, ja. Ik pakte hem op Schiphol en er stond al heel groot boven aan de kop... In Nederland is geen plek voor de islam. Ja, je gelooft het niet echt. Het was zo op de dag dat de, de Twin Towers werden ingevallen... was dat interview gegeven en ik heb het heel genuanceerd gezegd. Maar kennelijk, zo werkt dat soms. Zo werkt het soms in de media dat ze dan een beeld van je hebben... en je zo neer willen zetten. En ik had echt alle vertrouwen en goede. Maar ja, aan de andere kant, als ik mezelf nu zo zie... in die paarse Lamborghini met mijn teksten... de miljonair boy die wel echt de playboy was. Misschien was het ook zo. Het was ook misschien niet gek dat ze me zo zagen maar wat was wel even alleen iedereen moet even alleen zijn iedereen moet even alleen op de wereld voelen dat je alleen bent zonder broer zonder vriendin zonder zus zonder ouders even zonder niks en dat was die periode maar ook hoe ja hoe de liefde weer terug kan komen hoe de time is now weer is hoe dat, ja. Uiteindelijk was er wel één iemand in mijn leven natuurlijk, waar ik echt naar terug moest. En uh, ja, dat nummer, dat was ons nummer, en alles, dat zegt ook alles van: het is nu. Tell me okay. the moment the time is now give up yourself onto the moment Ja, dit nummer was gewoon, ja, ga altijd voor de echte liefde. De echte liefde overwint daarin alles. En ik was ook even van het pad. En, maar de echte liefde overwonnen. En de echte liefde was ook toen mama binnen een maand waren we. Ja, was mama zwanger, niet we, maar mama. En dan, ja, ik heb daar een seconde al niet eens nagedacht. Het was meteen wow. En dat was jij, John. En dan begint natuurlijk een heel ander leven, het familieleven. Hoe belangrijk, ja, dat ik jou vandaag nu kan vragen. Ik heb een papiertje van je gehad. Ik zei, jongen, wat wil je me nou echt vragen? Toen had je drie vragen voor me en eentje was van, hoe heb je mama nou gevraagd? Ik ben met mama naar een eiland geweest, Zanzibar, waar geen televisie was. Geen radio, geen internet, geen telefoon, helemaal niks. En dan elke avond keken we de zonsondergang. En er waren tien mensen op dat eiland, meer niet. En elke avond liepen we naar een bankje toe. En de ene avond ja, dan schreef ik een heel verhaal in het zand. Hoe gelukkig ik was en hoe ja, June de ja, verwachting was van jou. Ja, dan wil je met mijn trouw in het zand geschreven. Ja, mama was toen... Jij vroeg nou, ja, wel vertellen hoe mama reageerde. Mijn mama was heel verlegen en die wist eigenlijk niet wat ze moest zeggen. En wist helemaal niet hoe ze daarmee om moest gaan ook. Net zoals ik, zijn we allebei een beetje klunzen daarin. Maar we zijn wel zo blij dat we nu daarin... dat jij kwam en dat het gezin... en dat, dat we zijn begonnen en daar we echt een pad in zijn geslagen. Wat zo belangrijk is. Dat we met elkaar lief zijn en ja, met elkaar het gezin zijn. En een paar, tweeën, anderhalf jaar later kwam je liever met Moxie. Hein? Phoenix, je zus. Dat we met z'n vieren en van daaruit de basis... is het natuurlijk heel belangrijk met je vrienden, met je familie... en ook natuurlijk het werk, het cessation, het hele verhaal eromheen... Maar altijd kun je terugvallen, kunnen we op terugvallen op elkaar. Dat, dat is zo, zo belangrijk. En van daaruit hebben we ook. zijn we weer, ja. voelde ik ook dat we zo lang al bezig zijn. Toen, toen. voelde ik ook, nou moeten we echt even een tijdje met elkaar zijn. Toen zijn we naar Australië gegaan, uh, besloten. Nee, het was anders gegaan. Ik zei tegen Liske: jij mag zeggen waar we heen gaan. Ik moet dit afmaken. Ik moet. Ja. Die documentaire kwam me toen meer in ons leven. En in die documentaire, dan, ja, ik heb die teruggekeken en ik echt. Ja, ik schrok eigenlijk wel een beetje van. Wauw, wat was je daar een, een hardere. Ik was gewoon een harde. Iets te veel werk. En alleen maar dat belangrijk maken, terwijl het ook met z'n vieren zijn, is natuurlijk, natuurlijk veel belangrijker. En werk ook heel belangrijk. Maar de. Zo'n documentaire was wel, de film die we gemaakt hebben was wel confronterend. Ook wat ik niet goed aan mezelf vond en wel. En toen besloot ik van nou, het moet gewoon anders in mijn leven. Ik wil niet meer die alleen maar hardwerkende man zijn die carrière en geld wil verdienen. Ik wil ook met jou zijn en ik wil met, Ju met Phoenix zijn en ik wil met, met Liska zijn en ik wil met mijn vrienden zijn. Ik wil genieten van wat we doen. En dan gewoon naar Australië kunnen gaan en dan vrij kunnen nemen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dan uh, met sensation onder onze arm. Dat is zo'n uh, ja, grappig verhaal. We gingen naar Australië eigenlijk gewoon op vakantie te vieren. En na acht maanden dacht ik, ja, ik wil toch wat doen. En, uh, ik, nou, ik zou eigenlijk teruggaan. Toen belde ik op naar kantoor. Ik zei, nee, we blijven. We blijven... We blijven in Australië. Ik ga een feest geven. En dan zitten we... Uh, ongeveer vier jaar geleden is dit. Vier jaar geleden... Uh, Sensation was al redelijk onderweg... in hun meerdere landen, vijf landen, zes landen. En toen in één keer kwam Australië erbij. En wij zaten daar met z'n vier. En, dat was, en dat, dat was de basis. En toen kwam dat feest en dat Sensation internationaal. En toen kwam ineens... Ja, het was zo te gek dat je voelde als Nederlander... ik zat als Nederlander heel even... als je je leven lang hier... vanaf je 25e best wel in de pers bent geweest... en best wel... ja, met zo'n interview... netwerk wat ik zei in, de, in de Playboy... dat je zo weg wordt gezet... en iedereen heeft een mening over je... iedereen heeft een verhaal over je... goed, slecht, commercieel... Uh, ja, nee, die jongens zijn dit... of die jongens zijn dat... er waren natuurlijk heel veel verhaal... dat hebben ik ook zelf aan gemaakt... maar ook wel, het, het raakt je wel... Daarom was het zo fijn om even naar Australië te gaan. Dat was niet een beetje over de dijk leren kijken... maar dat was echt de hele... Je kon Europa bekijken. Je kon ineens voelen dat, dat Nederland natuurlijk een fantastisch land is. Maar ook dat Europa... Maar je zag ook even dat Australië een fantastisch land kon zijn. Hoe het daar geregeld kon zijn. Hoe vriendelijk iedereen kon zijn in de bus tegen elkaar. En natuurlijk heeft het ook zijn negatieve kanten gehad daar. Dat waren de... Het mooie in Nederland is gewoon... Geen kleine prit-prat-praatjes. Of je bent echt. Of, eh, geen... Maar daar... Ja, het was ook wel weer heel mooi om weer andere nieuwe culturen te ontdekken. En te voelen dat de wereld gewoon rond is. En dat we dan... Daar ook dat weer konden doen wat we deden. En ja, Daar kwam sensation in Australië. En dan zaten we daar dan met elkaar. Ja, en dan een van de hoogtepunten. Toch wel, maar dat wil ik je echt meegeven. Je toch, dat, ja, dat we met je, al mijn vrienden zijn toe gekomen. Allemaal stuk of veertig. Dan zijn we in die hotelkamer gaan zitten. De dag daarna. Helemaal niet. Het was gewoon uitverkocht. Dat hadden we nooit bedacht. Iedereen zei: dat wordt helemaal niks. Dat is natuurlijk voor mij echt de ultieme reden om dingen te doen. Dat wordt niks. En. Um, ja, en dan komt die. Ja. Die plaat, die, plaat die, die we op Mijlse begrafenis draaiden. De plaat die we in Amsterdam draaiden. En dan komt de plaat in Australië. En dan met, met zo'n spectaculair moment eromheen. En dat deel je dan met je vrienden en met iedereen. 20.000 kilometer verderop. En ja, toen stegen we echt letterlijk stegen we echt op. En Rice is altijd daarin ja, onze plaat geweest. Die plaat wil ik graag voor Mijlse verdraaien. Tot half twee zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht, Duncan Stutterheim. Eigenaar van evenementenorganisatie ID&T. Ja, welkom nog. We zijn een uurtje onderweg, nog een half uur te gaan. Dank je wel alvast voor het luisteren en delen mijn verhaal. Ja, waar ik vandaan kom, wie ik ben. En ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zitten. En ik vind het echt heel leuk. En ook belangrijk om, om zelfreflectie te hebben... Ja, waar je staat. Hè? En ook, ook aan June nu te vertellen wat papa allemaal gedaan heeft. En die is jarig vandaag. En dat is dan mijn cadeau. Uh, een verhaal vertellen over, ja... Soms moeilijk, want ja... Hoe vaak zit je nou met je dochter anderhalf uur? Dat nemen, die tijd nemen we soms niet met elkaar. Met, in deze tijd allemaal zo druk en ophalen. Soms wel jammer. Ik denk dat we daar met z'n allen soms iets meer echt aan moeten doen... En, ik probeer ook echt die telefoon uit als je thuis komt. Neem de tijd om te eten. Neem de tijd om met elkaar te zijn. Dat is zo belangrijk. Dat vergeten we dan soms. Dat is ook zo mooi in Australië toen mijn vrienden daar toen waren...